Volgens een woordvoerder zijn om 1 uur vanmiddag al 2500 bezoekers geweest. Voor het museum open ging stond een rij van 150 meter voor de ingang. En de eerste bezoeker zat met slaapzak al om 5 uur vanochtend voor de deur. Het museum is vandaag voor het eerst weer open voor het publiek. Het ging in 2004 dicht voor een grootscheepse verbouwing en uitbreiding. De collectie bestaat uit 90.000 kunstwerken op het gebied van moderne en hedendaagse kunst en vormgeving. In de eredivisie heeft Ajax uit bij ADO Den Haag gelijk gespeeld. Het werd 1-1. ADO kwam in de 14e minuut op voorsprong door een doelpunt van Beugelsdijk. In de tweede helft scoorde Babel voor Ajax. Het weer, het is bijna overal bewolkt en kan licht regenen. Het is zo'n 15 graden. Morgen wordt een dag met fikse regen en onweersbuien... maar het wordt warmer dan vandaag rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal awb verkeersinformatie files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... bij Hoevelaken, 3 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Haarlem en knooppunt Koenplein, 3 kilometer. En tussen Kadoelen en oost saanerwerf 2 kilometer. Na een ongeluk op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... voor knooppunt Herbrechtseplein, 10 kilometer. Op het knooppunt is de verbindingsweg naar de A16 richting Breda afgesloten. Verkeer vanuit Utrecht naar Rotterdam kan bij te omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. Op de A27 vanuit Gorkum naar Almere bij Hilversum 5 kilometer. En bij werkzaamheden op de A58 vanuit Breda naar Tilburg bij Geelze 4 kilometer. Met de Ster Extra app open je een wereld vol extra's tijdens sterreclameblokken direct op je tablet.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 Goedemiddag het vervolg van de Sport op Radio 1. En dat beginnen wij in FC, bij FC Twente tegen Heerenveen. Frank Wielaert. 33 minuten onderweg. Twente is sterker. Twente creëert kansen. Maar het zoekt een spits die doelpunten maakt. Want de kansen afronden, dat is al weken een probleem. En vandaag tegen Heerenveen is het niet anders. Het is 0-0. AZ. Jeroen Elsop. 33 minuten bijna gespeeld. Het staat hier ook nog 0-0. Het eerste kwartier van de wedstrijd was aardig. Met veel kansen. Luiks en Elten door kregen de grootste. Maar volgende kwartier, daarin gebeurt weinig. Een schot van de rover van afstand recht op Esteban af. Meher deed hetzelfde aan de andere kant, raakte ten rouwelaar. staat dus 0-0. Het is op een echte grote kans in deze fase van de wedstrijd. Het wielrennen dan, het WK voor de professionals, Geo Lippens. We zagen bert en Lindeman aan kop van het peloton rijden. De Nederlander die debuteert op het grote WK. Vorig jaar mocht hij nog meedoen aan het WK voor belofte. Liep toen stage bij Vacan Soleil. Heeft een heel seizoen gereden. Heeft prima gereden dit seizoen. en mag dus nu op het WK rijden. Maar hij moet werken voor de Nederlandse ploeg. De kop nu overgenomen door Laurens ten Dam. De verschillen worden kleiner. De kopgroep heeft 49 seconden op de eerste achtervolgende groep. En dan het peloton met al die Nederlanders op 1 minuut en 27 seconden. De snelle auto's Formule 1 in Singapore, Ronald van Dam. Koploper in de race zijn we dus kwijtgeraakt onderweg Lewis Hamilton met een kapotte versnellingsbak betekent dat Sebastian Vettel de race nu leidt. We zijn halfweg 32 rondjes gehad van de 61 Button op 3 seconden op de tweede plaats. Dan Paul Duresta, dan Nico Rosberg, Romain Grosjean Pastor Maldonado en de koploper in het wereldkampioenschap. Fernando Alonso ligt op de zevende plaats. Die rijdt nu op de zachte banden, de hardste van de twee en zou hem zomaar eens uit kunnen gaan rijden tot de finish. De hockeyers van Kampung, goed gestart tegen Amsterdam Tim Steens. 17 minuten gespeeld, nog steeds 2-0 voor Kampong, dankzij die treffers van Weusthof en Kaspers. Amsterdam is wel een beetje wakker geworden, doet iets terug, versierde drie strafcorners, maar tot nu toe hebben ze nog niet kunnen scoren. En ik zeg u nog even dat in de Premier League er ook nog een aardig wedstrijdje aan de gang is. Liverpool, Manchester United, ruim een half uur gespeeld, 0-0. En we kunnen meteen naar Breda. De plaat is nog niet begonnen. Naka zegt Jeroen Elst 35ste minuut en AZ komt op voorsprong in Breda. maken is Adam Maher, de 19-jarige AZ in de aanval. Een counter die het in eerste instantie al moet uitspelen. Maar Maher geeft een verschrikkelijk slechte bal op Berens. Die niet uitkomt met zijn passen. Wanhopig de bal nog maar een keer voor het doel slingert. Maher staat daar nog, neemt hem vervolgens aan. En krijgt hem dan zelf achter ten Rauwelaar zijn tweede van het seizoen. En AZ staat dus op voorsprong. In Breda 0-1. Finally in love And, crows and accidentally in love. AZ in goede doen zei ik, al voor de wedstrijd. Jeroen Elsof, ze spokkel hun punten weer bij elkaar. Hè? En als er nu ook nog gewonnen wordt in een uitwedstrijd... want dat is lang geleden. AZ heeft in uitwedstrijden zes wedstrijden niet gewonnen. 11 maart uit bij de Graafschap vorig seizoen dus. De laatste keer dat AZ drie punten pakte op vreemde bodem. Maar AZ is beter vanmiddag dan Nak. Het staat 1-0 door de goal van Maher. Twee minuten terug. Maher die zelf doorzette. Eigenlijk in een 2-tegen-1 situatie kwam. één verdediger van NAC en twee aanvallers van AZ. Berens was de tweede. Breedleggen van Maher was eigenlijk uiterst zwak. En daarmee leek de aanval kapot te lopen. Maar Berens haalde die bal uiteindelijk nog voor de achterlijn. Trok hem terug. Daar stond Maher nog. En zwak verdedig aan de kant van NAC. Gaf Maher uiteindelijk de kans om de bal achter ten Rouwelaar te tikken. Een wat ongelukkige aanval die veel beter uitgespeeld had kunnen worden. Maar uiteindelijk toch het maximale resultaat heeft voor AZ. Dat nu door probeert te zetten. Aan de rechterkant Berens met Jans tegenover zich. Berens met de schaar. Een dubbele schaar. Voorzet. Nee, dat nog niet. Jansen zit er even aan. De bal blijft binnen de lijnen waar de assistent... Wat twijfelde, maar hij geeft geen hoekschop. En dus is deze aanval voor AZ voorbij. En komt nak veelal niet verder dan het geven van de lange bal... in deze fase van de wedstrijd. Maar die lange bal levert niets op. Omdat viergever daar herenmeester is achterin bij AZ. Rijnen vooral in balbezit nog wat tegenvalt. Het is eigenlijk al het hele seizoen zijn zwakke punt. Maar AZ komt niet echt in de problemen daar. En Maher heeft nu op het middenveld alweer de bal. Maher speelt hem achter Valkenburg. Waardoor de rover aan de rechterkant over kan nemen. De rover opgejaagd door Elterdor. Maar dat levert uiteindelijk... A.Z. wel het balbezit op, omdat de rover daarvan schrikt. NAC doet nu wat het moet doen en dat is het knokken in de duels. En dat knokken levert af en toe wel het balbezit op. Maar als er daarna weer een paas komt, dan is die paas vaak zwak. En dus ziet A.Z. voortdurend hoe het de bal op die manier gemakkelijk terugkrijgt. En zodoende veel meer balbezit heeft dan NAC. Met nog een minuut of vijf in de eerste helft. 1-0 door de goal van Maher, die nu de bal heeft. Op de middenlijn aan de rechterkant heeft de rust bij Maher... Die terugtikt op Marcellus. Marcellus kijkt naast zich en ziet daar Elm die de bal komt ophalen in de middencirkel. Volgt er dan een diepe bal of bewaart hij ook zijn kalmte? Dat doet hij. AZ tikt de bal even rustig rond. We gaan richting het rustsignaal. Nog vijf minuten in Breda. AZ aan de leiding voor de goal van Maher. 0-1. Kampong Amsterdam. Tim Steens weer een doelpunt. Ja, twee zelfs, Tom. En als u de gelegenheid hebt om vanavond naar Studio Sport te kijken... dan zou ik het zeker niet uh, nalaten. Want Sander de Wijn, een van de beste hockey's denk ik, op dit moment op de Nederlandse velden... hij scoorde de 3-0 voor Kampong naar een fantastische solo. Hij begon op, op de eigen helft, zeg maar, ging helemaal de cirkel in... en passeerde Dirk van Essen met een aan de backhand. Maar een paar minuten later was het Billy Bakker die de stand op 3-1 bracht. En zo hebben we hier 11 minuten te gaan nog tot rust. En is de stand, zoals ik al zei, 3-1 voor Kampong. Vorig jaar won Heerenveen bij FC Twente. Dus kijken... Hoe dit seizoen gaat. Frank Wielard. Nou, het kan nog in ieder geval. 42 minuten zijn we onderweg. Het is nog 0-0. Maar uh, Veen komt langzaam maar zeker beter in de wedstrijd nadat uh, Twente in de opening van uh, de, dit duel kans op kans heeft gemist. Langzaam maar zeker wat meer voetbal van de kant van Veen. Wat langer balbezit ook. Maar echt hele grote kansen heeft het uh, nog niet opgeleverd. Wel wat dreiging. Met name als Jure ziet aan de bal is. Hij is de enige eigenlijk die voetballend uh, mee kan komen met deze Twentse uh, ploeg. En uh, het moet dus met name bij hem vandaan komen. Daar gaat FC Twente weer in de counter. Kastanjos voorop. Vergeet de bal mee te nemen. Komt rechts bij de hoekvlag uit. Moet dan de voorzet geven in plaats van het eindstation zijn. Tadic staat daar. Twee verdedigers van Heerenveen om de bal weg te werken. Zomer is uiteindelijk degene die het doet. Terugbal bij Castanjos. Tussen twee verdedigers in. Wordt hij onderuit gehaald. Maar de tackle is op de bal van Kruiswijk. Het levert FC Twente slechts een hoekschop op. En uh, hardwerkende Castagnols, dat zeer zeker. Dat kan hem niet ontzegd worden, maar het is wel eens prettig voor zijn ploeg en voor de fans hier. Voor de geruststelling van iedereen als hij een voet goed tegen een eindpaas aankrijgt. Want dan krijgt hij vaak wel een voet tegenaan, maar uh, niet op de goede manier. Daar komt de hoekschop en de kans daar voor Douglas. Uitstekende hoekschop, helemaal vrij ingekopt. Op zes meter van de goal van Noordveld. Maar ook Douglas krijgt hem er niet in van zes meter. Volledig vrijstaand. Het probleem van Twente is duidelijk. En het ligt niet alleen aan Castanjons. Het ligt nu ook aan Douglas. Vlak voor rust 0-0 nog ter redeveen. Gio Lippus het wielrennen in Limburg. Elke keer weer die. Hoeveel keer moeten ze eigenlijk nog die Kouwberg op? Uh, eens even kijken als ze zo meteen doorkomen. Ze zitten nu nog 70 kilometer van de finish. Dus een rondje of 5-6 moeten ze nog rijden. Maar uh, we hebben wel uh, ontwikkelingen in de koers. Want uh, we hadden zojuist die twee groepen. We hadden die kopgroep die al uh, lang in de wedstrijd op koper rijdt. Uh, de elf man die daar aan de leiding reden. Daarachter dan die negen man. Die twee groepen zijn samengesmolten en daar van achteruit is op de Kouberg bij de laatste passage die we hebben gezien. Daar uh, is een uh, flinke groep weggesprongen. We hebben nog 29 man op dit moment aan de leiding. Met daarbij een heel contingent Fransen. Thomas Vauclair zit daarbij. Die wordt daar uh, bij ...bijgestaan door Jérôme Coppel, door Maxime Bouet. Dan kijk ik verder naar beneden, zie ik uh, in ieder geval Fletcher. Daar zie ik ook Alberto Contador bij staan. Koen de, de Kort en Robert Geesink, dat zijn de Nederlanders die de sprong mee hebben gemaakt. En voor de Engelse Jonathan Tiernan-Lock. En dat is een interessante naam. Dat is een uh, jonge vent waarvan we veel voor de toekomst verwachten. Heeft al een aantal keren huisgehouden in wat kleinere rondes. Heeft huisgehouden in de ronde van uh, Groot-Brittannië. En uh, hij is de kopman hier in die Engelse ploeg... Want wat zagen we zojuist gebeuren in die beklemming van de Kouberg? We wisten dat Cavendish al was afgestapt. De wereldkampioen van vorig jaar. Nu ging ook Bradley Wiggins, de winnaar van de Tour de France, ging eraf. Christopher Froome, de nummer 2 van de Tour de France, ging eraf. Nee, zij zullen niet meer kunnen assisteren in deze finale van de koers. Zij zijn er gewoon niet meer bij. Zij stappen af. Maar die Jonathan Tiernan-Lock, dat grote talent uit Engeland... zit in elk geval in die grote kopgroep. Met onder andere ook nog wat mannen. Natuurlijk uit die eerste twee groepen... Die in de wedstrijd hebben gezien. Het peloton zit daar niet ver achter, hoor. Het peloton op een seconde of dertig achter dat uh, leidende 29-tal. Want zo moet je dat dan maar noemen. Maar uh, het is toch wel een interessante ontwikkeling. Zeker omdat grote namen erbij zitten als Alberto Contador. En voor Nederland dus niet alleen Koen de Kort, maar ook Robert Geesink. Op weg naar de rust in Enschede. FC Twente, Hiereveen. Frank Wilaert. Extra tijd, hoekschop voor FC Twente. Taric achter de bal. Nu een makkelijke vangbal voor Noordveld. op de plek waar zojuist nog Douglas opdook om vrij in te koppen. Alleen kopte hij toen over. En de lange bal van Noordveld. in de richting van Tanane. Slecht verdedigd door Braafheid. Tanane. hij Krijgt zijn voet volledig verkeerd tegen de bal aan. Geen enkele snelheid achter de bal. Dus een makkelijke oprapen voor Michailov. Dit was de kans voor Veen om stiekem op 1-0 te komen in Enschede. uit zo'n countermogelijkheid direct vanaf de keeper. Die bal bij Tanane ingeleverd. Eén foutje van Braafheid. Het had 1-0 voor Heerenveen moeten zijn. Maar het had alleen, uh, alleen al heel erg lang 1-0 voor Twente kunnen zijn. Dat gaat niet gebeuren voor de rust. Want scheidsrechter Kuzabijuk heeft zojuist... ...voor het laatste keer gefloten in de eerste helft. Twente veel sterker, genoeg kansen gehad om de score te openen. Tegen één kans, echte kans dus voor Heerenveen. Maar beide ploegen zijn er nog niet in geslaagd om een doelpunt te maken in Enschede. 100 jaar NAC tegen 45 jaar AZ, Jeroen Helsing. Ja, en het uh, grappige is dat uh, NAC de 16e club is die zijn 100 jaar bestaan viert. en Van de voorgaande 15 slaagden er maar vier clubs in om het uh, jubileumduel te winnen. Er heerst dus uh, min of meer een vloek op het uh, ja, duel dat zo gehouden wordt rond het 100 jarige bestaan. En NAC zal ook zijn best moeten doen om er hier een feest van te maken vanmiddag... als het gaat om de uitslag. Want het staat nog altijd 1-0 voor AZ, dat beter is. En hier komt de volgende voorzet van Maher... die in de extra tijd van de eerste helft, die twee minuten bedraagt... gepakt wordt door ten Rauwelaar. NAC werkt wel, knokt wel wat je van NAC mag verwachten. Maar het levert de ploeg van de trainer John Karelsen zo weinig op. En misschien had deze jubileumwedstrijd wel gewoon op zaterdagavond... Uh, ...gespeeld moeten worden, want eigenlijk verwacht je toch dat als Nak 100 jaar bestaat... ...dat het ook gevierd wordt met een avondje nak. Maar het is dus een zondagmiddagwedstrijd geworden. Hooi aan de linkerkant van het veld met uh, een actie die hij moet aangaan met Marcelo. Marcel is ernaast als de voorzet van uh, Hooi langs alles en iedereen valt. Ja, het is uh, inspiratieloos Nak dat uh, vanaf uh, rechts wel Hadouier heeft. Die zou wat meer naar binnen moeten komen om de bal op te eisen, want hij is toch degene die creativiteit moet brengen, maar dat lukt hem ook maar niet. En voorin werkt dan Alex Schalk wel heel hard, maar ook hij komt voortdurend maar niet aan de bal en dus kan Nak zijn stempel niet drukken. Kan misschien wel vasthouden aan de wedstrijd van voorseizoen. Toen was AZ ook veel beter hier in Breda. Misten het kans op kans en won Nak uiteindelijk met 2-1 door een doelpunt van Koenders die benen gehuurd werd van AZ in de laatste minuut. Dat was een volslagen verrassing toen. We eens kijken of Nak in de tweede helft op kracht en inzet in de buurt van dat resultaat kan komen. Vooralsnog komt AZ totaal niet in de problemen. Het is de laatste minuut van extra tijd in de eerste helft als Nak nog een vrije trap krijgt. In de middencirkel staat Bottegien achter de bal en Luijts is maar eens naar voren gegaan. De vrije trap moet overgenomen worden omdat door geen afstand neemt. Die hoort op 9,15 meter te staan maar die staat op 2,12 meter. En dan wil iedereen bij Nak. hoort het gefluit vanaf de tribune zijn dus gele kaart voor Elterdor. Die wordt niet getrokken, volgt nu alsnog de bannen naar voren. krijgt het over te tegenaan, kan er dan nu misschien nog een kans ontstaan voor Nak? Maar het uh, goede werk is van Maher die ertussen zit. Braamhaar kijkt dan op zijn horloge, ziet dat er twee minuten extra tijd verstreken zijn. En fluit voor de rust. AZ staat op voorsprong in Breda. 1-0 door de goal van Adam Maher. Gaan we weer even naar Tim Stevens toch niet weer in goal, hè? Ja, wel, wel twee, uh, Twan. Ik oh. <laughs> kan het bijna niet meer bijhouden. Nee, het werd uh, 3-2 door een strafkorner variant van Amsterdam, Mirko Pruiser. Uh, uiteindelijk kwam de bal bij hem terecht via Take Takema. Hij scoorde de 3-2, maar zojuist was het de derde strafcorner van Kampong. En wie anders dan? Roderick Weusthof? Hij scoorde de 4-2. En die stand staat op het bord met nog 4 minuten tot de rust. Let me say the same. Baby, since we've been together, ooh, loving you forever is all I need. Nathurner en Let's Stay Together. Inmiddels rust overigens bij Liverpool tegen Manchester United. Er staat er altijd nog 0-0. Dat was inmiddels wel een rode kaart voor de Reds. Voor Shelby. En u hoort het aan de achtergrond. We gaan niet voetballen bij dat zijn rondrijdende auto's. Ronald van Dam, Alonso in, uh, naar voren. Ja, zeker. Die ligt nu. Oh, wat een oh. megacrash. Volgens mij is Michael Schumacher erbij betrokken. In een van de Toro Rosso's. Die knallen keihard op elkaar. En dat betekent dat de safety car weer de baan in komt. En dat hadden we net ook al uh, met uh, Rijn Kartikian die in bocht 18, 18 even de muur raakte. En meteen een attente brandweercommissaris die met zijn brandplusser in de weer ging. Zes rondjes achter de safety car. We zagen het uitvallen van Pastor Maldonado. Die dus uh, een kapotte auto had. En dit ziet er even heftig uit hoor. Het is uh, in ieder geval volgens mij Michael Schumacher ja, Die zie ik daarbij. En uh, nerveuze gezichten nu in de pitbox bij uh, het team van Mercedes, want dan zal alles wel goed zijn met Michael Schumacher. We hebben 40 van de 61 rondjes, ronden in totaal gehad. We gaan, uh, ja, het is inderdaad Schumacher, hij stapt uit. Uh, beetje wankel op zijn benen, maar het ziet er allemaal nog goed uit. En dan de man van Toro Rosso, is dat Ricky Ricciardo? Ik vermoed van wel, die gaat naar aan toe om zijn excuses uh, aan te bieden. Zo van, ja, sorry, ik kon er ook niks uh, aan doen. Nou, ze leven allebei nog, ja, handjes op de schouder, zo uh, los je dat op. Nee, het is Vernier. En niet de Ricciardo en Michael Schumacher. Betekent dat allemaal voor de stand op dit moment dat uh, Sebastian Vettel na de safety car situatie... maar goed, die komt dus nu weer de baan op om de race te neutraliseren aan de leiding gaat voor Jensen Button. Alonso opgeschoven door het uitvallen van Maldonado naar de derde plaats. Die Resta daar ligt dan vierde. Webber We ging net Hulkenberg voorbij. Die ligt nu vijfde met de Red Bull. Hulkenberg zesde. Dan Perez, Rosberg, Grosjean. Die de top 10 volmaken op dit moment. Ja, we gaan weer de race neutraliseren. Het waren Vernier en Schumacher die tegen elkaar aangereden. We gaan zeker dus die 61 ronden niet volmaken. Want we rijden maar maximaal twee uur. Geeft ons de gelegenheid om even terug te kijken op ADO Den Haag. Tegen Ajax werd vanmiddag 1-1 in Den Haag. 1-0 werd door Beugelsdijk nog een kwartier spelen. En 1-1 door Babel, een kwartier na de rust. Hij stond dus voor de eerste in de basis en scoorde meteen Tom Beugelsdijk. Verdediger en doelpuntenmaker van ADO. Jan Rolfs sprak met hem. Basisplaats voor jou in het centrum van de verdediging. En dan maak je nog een doelpunt ook. Een droommiddag voor jou, hè? Voor mij is het zeker een droom, ja. Want je komt ook uit Den Haag. Dan is het toch fantastisch om tegen Ajax te spelen? Dat is de wedstrijd voor jullie in het seizoen. Ja, voor mij is het de, de mooiste wedstrijd die ik kan spelen in Kijk er ook zo naar terug nu? Ja, zeker. Het is de mooiste wedstrijd in mijn leven tot nu toe. Dus uh, zeker weten. Jongensdroom? Ja, voor mij is zeker weten, ja. schrijf dat het doelpunt is. Uh, ja, ik uh, zei tegen Danny, ik tikte zo op mijn hoofd en... Uh, hij geeft hem voor. en ik zie hem. Hij zag dat? Ja, ja, ja hij kijkt altijd naar mij. En uh, Moisander, uh, ja, die keek alleen naar mij, keek niet naar de bal. En uh, ik kom los en ik uh, knik hem binnen. En dan? Ja, een feestje. Uh, dan uh, was het zwart eigenlijk bij mij, ik weet het niet meer. Ah. Hoe doe je zwart? Ja, ik was hartstikke blij. Ik was er door het dolle heen en dat uh, ja, is prachtig. Dan speel je ook veel met veel zelfvertrouwen zo'n wedstrijd, hè? Ja, ik voelde me heerlijk. Uh, ja, het is lekker als je gelijk een doelpunt maakt. Dan, uh, ja, het is lekker. Hadden jullie nog kunnen winnen, denk jij? Uh, nou ja, we hebben nog wel kansje. Bij 1-1 kreeg Vicente nog een kansje. En uh, Rijdel schiet hem nog bijna binnen. Dus uh, ja, zeker. Had nog gekund. Maar... maar het punt wordt toch gevierd bij jullie, hè? Dat gevoel heb ik wel. Jawel, ja. Het is een beetje... Uh, ja, ja, tuurlijk. Een punt, ik ben tevreden met het punt. Ja, zeker. En nu, voor jou? Uh, ja, op naar uh, de bekerwedstrijd uh, woensdag. Maar je wil meer? Ja, ik wil zeker mee Ik hoop uh, volgende week weer te spelen, maar uh, dat zien we wel weer. <laughs> Deze middag vergeet je nooit meer? Deze middag vergeet ik nooit meer. Ja, je ja. komt toch uit Den Haag. Jan Roos toch aan. maar Beugelsdijk. Afgeleverd door de ja. En een prachtige mooie goal vanmiddag zetten ADO dus voor. Babel maakte uiteindelijk gelijk. Uh, Ajax speelde een matige, matige, matige wedstrijd. We zijn misschien nog wel blij met dat punt. Ik ben benieuwd. Jan Roes praat erover met de trainer van Ajax. Uh, dat is een van de heren de boer. Frank, jij hebt in je actieve carrière ook van dit soort wedstrijden gespeeld... na zo'n Europacup-wedstrijd, Europa League in dit geval. En dan is de scherpte er niet, de focus is er niet, de instelling is er niet. Hoe kan dat? Nou, dat is wel vaak inherent aan een, aan een jonge ploeg in ieder geval. Uh, die dan zeg maar niet beseffen waar het om gaat... maar vooral uh, even moeten brengen wat ze, wat ze altijd moeten brengen. En dan bedoel ik dat je eigenlijk als...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 dat we druk konden houden. Maar er was ook meer beweging, vond ik, op dat moment. En ja, we hebben een half uur redelijk tot goed gevoetbald. Maar dat is te laat natuurlijk. En is dat dan te coachen voor jou? Ongetwijfeld heb je van tevoren gezegd... jongens, het is ADO, uh, volle bak gaan die er tegenaan. Wij hebben Europees gespeeld. Dat heb je ongetwijfeld gezegd. Komt het dan niet aan? Of wat is dat? Ja, dat weet je niet. Ik heb ik besprekingen heb, uh, bespreking gehouden... Uh, iets korter dan normaal. En eigenlijk, ik, wil, ja, ik kan al die punten wel gaan neerzetten, zeg ik. Maar vandaag gaat het alleen maar juist om, om mentaliteit. Om het te kunnen opbrengen wat we altijd uh, moeten opbrengen. Ja, en dat heb ik niet één keer gezegd. Dat had ik donderdag ook al gezegd. En dat had ik vrijdag al gezegd. En zaterdag. En vanmorgen uh, weer. En, ja, dan nog uh, ja, sluipt het er toch in. Of sluipt het erin. Het is denk ik, uh, ze doen het zeker niet expres. Daar ben ik, ga ik uh, in ieder geval op. Daar gaan wij vanuit natuurlijk. Maar het, was het eerste uur was uh, niet om aan te kleuren. Ik vond heel veel jongens slecht. Ik vond Lasse was dramatisch de eerste helft. Chris was dramatisch. Uh, Rijn was ook niet goed de eerste helft. In de spits deed hij het in ieder geval veel beter. Maar ik, kon, ik had wel 6-7 kunnen wisselen de eerste helft. Dan is er een herstel in, in de tweede helft. Maar eigenlijk nog steeds te weinig echte kansen. Behalve ja, Boerichter. Die hadden moeten maken? Ja, die hadden moeten maken. Maar het veld was ook verschrikkelijk uh, in ons nadeel. Ik weet niet of je op het veld hebt gestaan, maar het gras uh, was wel heel erg hoog. En het, ja, je kon niet echt een bijna normaal positiespel spelen. Want die bal die ging zo langzaam uh, over dat veld heen. Ja, en dat zijn hun natuurlijk in hun voordeel met de uh, lange... Ballen snel thuis in ieder geval. Teleurstelling is er bij je, je verliest twee punten. In hoeverre kun je dit ook gebruiken naar de komende wedstrijden toe? Want Utrecht is een heet avondje. Nou, ik heb net dat tegen de spelers gezegd. Ik heb maar één ding gezegd. Woensdag kun je, je gewoon precies hetzelfde verwachten. En dan kan je niet een, na een uur pas gaan anticiperen of reageren op dat moment. Dus we moeten vanaf deze seconde. Dus aan, ja, dat, uh, dit zijn dure lessen, dit zijn dure punten. Maar het is nog een hele lange competitie. En, uh, ja. Ik hoop dat ze van geleerd hebben. Immer realistisch, Frank de Boer. Het is nog een lange competitie. Even een ruststandje bij het hockey. Uit de hockeycompetitie Kampong Amsterdam. Het is rust in Utrecht 4-2. Radio 1. Het NOS Journaal. Eén minuut over half vier. Hier is het nieuws met Mark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 En tussen Volendam en knooppunt Koenplein 5 kilometer. Na een ongeluk op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... bij knooppunt Terbrechtseplein 10 kilometer. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. Op de A27 vanuit Gorkum naar Almere bij Bildhoven 2 kilometer. En bij de werkzaamheden op de A58 vanuit Breda naar Tilburg... bij Geelze 4 kilometer. Draaien, keren en klimmen. We zijn bezig aan het WK wielrennen op de weg in Limburg. Geo Lippens. Ja, dat draaien en keren valt uiteindelijk nog wel mee hoor. Nu ze eenmaal op dit uh, aankomstparcours zijn, die laatste elf ronden. Nu is het eigenlijk ja, redelijk rustig wat betreft de bochtjes. Vier bochten eigenlijk in totaal. En voor de rest is het gewoon vooral hard doorrijden. Ja, één lastige bocht. En dat is die bocht daar op het Grendelplein. Beneden aan de Kouberg. Daar zijn de koplopers inmiddels doorheen. 29 man aan de leiding. Aan de start van die kopgroep. Twee Belgen Meersman en Leukemans. Die overleggen met elkaar. Want wat te doen. Het is natuurlijk een situatie dat ze hun favoriete renners... hun kopmannen niet mee hebben. Geen Philippe Gilbert, geen Tom Daarbij. Zij zullen moeten rijden in de achtervolging, de Belgen. En dat zie je dan ook aan kop van het peloton. Waar we de Belgen inderdaad aan kop zien rijden. Waar we ook zien dat uh, Lars Boom uh, controlerend mee rijdt. En in de kopgroep, ja, daar zien we natuurlijk voornamelijk uh, de Spanjaarden die daar veel werk doen. De Fransen die daar veel werk doen. Want zij zijn in een overtalsituatie. De Italianen ook met Cataldo, Marcato, Ulisi en Lucentini. Spanje met Contador, Fletcher en Lastras. Nederland met de Kort en Gezing. Dan de Belgen, ik heb ze al genoemd. En dan de Fransen met Coppel, Bouet en Verclaire. En een hele sterke Zwitser zit daar nog bij. Dat is Michael Albassini. Die samen met Michael Scherre daar in die groep zit. En we hebben die Engelsman Tiernan lock Zo jong is hij trouwens niet meer. Ik zei het net, een talent. Maar hij is toch alweer 27 jaar oud. Het is een laadbloeier die dit seizoen ineens tot wasdom is gekomen. Heeft veel gewonnen dit jaar. En zit zomaar in de kopgroep. Als favoriet, als kopman van de Engelse ploeg. En peloton is het onrustig. Want daar wordt weer gedemarreerd uit het peloton. Kijken of een van die Colombianen daar de hele zaak uit elkaar kan trekken. Maar dat gebeurt allemaal ver achter de kopgroep. Want de voorsprong van de kopgroep op het peloton is inmiddels boven de minuut opgelopen. En het is mooi om het zojuist te kunnen zien. Dan zagen we op een van die grote matrixbochten borden daar in de buurt van de Kouberg zagen we een boodschap staan van Leo van Vliet, de Nederlandse bondscoach aan de renners. Voorsprong 56 seconden. Prima zo. Niet op kop rijden. Ja, zo kan het ook gewoon met een elektronisch bord even Duidelijk maken aan de renners wat er moet gebeuren. Niet daarnaast rijden in een ploegleiderswagen. Want dan kom je er toch niet bij in de buurt. Neo van Vliet doet het elektronisch. Moderne media, daar gaat het allemaal om. Daar komt die grote kopgroep eraan. Hier op de finish. Met Contador daarbij. Met Robert Geesing daarbij. Kijken wat de voorsprong straks is op dat ontketende peloton. Want dat wordt voortdurend gedemareerd. Niet op kop wijden was het advies van de bronskotje. Wat zou het advies geweest zijn in Enschede bij Twente, Herenveen, Frank Wielaert? Ja, schiet hem er eens in. Is waarschijnlijk het beste advies die de trainers hadden kunnen geven. Het was geen geweldige eerste helft, maar wel een met voldoende kansen voor Twente om op voorsprong te komen en in de slotfase nog eentje voor Tanane voor Herenveen om ook op voorsprong te komen. Beide ploegen niet gelukt. Inmiddels begonnen de tweede helft. Daar is de eerste kans. Voor Twente. Douglas mee naar voren gekomen. Kan inkoppen, maar geen kracht zetten. Dus Noordveld makkelijk die bal oprapen. En dan Heerenveene weer uitkomen. Heerenveene duurde een, nou, goed 20 minuten, denk ik. Voordat ze echt uh, deelnamen aan die eerste helft. Daarvoor was het vooral aan FC Twente. Dat maar geen gaatje kon vinden in die vijfmansdefensie. Met die twee mensen middenvelders nog ervoor. Maris Zek en uh, De Roon. Daar lopen en uh, veel mensen van Twente die uh, in die kleine ruimte die maar geen gaatje konden vinden. Eens kijken of dat in de tweede helft inderdaad beter gaat. Nu met Twente in balbezit aanvallen over de linkerkant. Braafheid, Shadley halverwege de helft van Heerenveen tegenstander opzoeken. En dan naar binnen trekken van Arnold en Gutierrez. Gutierrez in de eerste helft niet gezien, eigenlijk alleen maar in de weg gelopen. Op momenten dat andere schietkansen kregen. En dat is opvallend voor de Chileen die technisch begaafd is. Maar als het echt heel druk is om hem heen, dus blijkbaar niet in staat is om de ruimtes te vinden. Kan nu de voorzet gaan geven vanaf de achterlijn Gutierrez over iedereen heen. En aan de andere kant is het dan Rosales om de bal op te rapen. Veel tijd, veel ruimte om de voorzet te geven. Geeft de voorzet tegen zijn tegenstander aan. En dan houdt Twente een hoekschop over. Daar gaat Taric zich tegenaan bemoeien. Vanaf de rechterkant zoals hij dat steeds doet in de openingsfase. Na rust nu. En uh, natuurlijk de verdedigers mee naar voren. Douglas heeft uit zo'n situatie al een hele vrije kopkans gehad. Wischerof zou ook zomaar in kunnen koppen. Daar komt die uh, voorzet richting de tweede paal. Weer over iedereen heen. Castanjos raapt daar uh, op. Houdt in ieder geval Twens balbezit. En zo uh, Heerenveen in ieder geval achteruit uh, gedrukt. Maar krijgt geen ruimte om op te bouwen. Gouwleeuw maakt hem daar aan de zijlijn knap lastig. 48 minuten zijn we bezig bij Twente Heerenveen. Het is wachten op goals. Tweede helft ook begonnen in Breda. NAC tegen AZ, Jeroen Elshoff. Eén minuut onderweg in de tweede helft. 1-0 staat het voor AZ door de goal van Maher in de eerste helft. NAC knokt wel... Maar komt eigenlijk nog voor geen meter in de wedstrijd. Nak dat het al het hele seizoen niet echt goed doet. Ook weinig scoort. En nu dus moet proberen in deze tweede helft iets af te dwingen. Het krijgt in ieder geval in deze eerste minuut naar rust een vrije trap. Het zijn dezelfde 22 als in de eerste helft. Geen wissels nog doorgevoerd. Als Luiks en Bottegien zich nu van achteruit gaan melden. Als Nak de vrije trap gaat nemen. En dat doet Jordi Buijs. Eens kijken wie er nog meer mee is. Gudelje meldt zich bij de eerste paal. Als de vrije trap van Buis daar komt. Wordt weggekopt in het midden door Rijs. Leugers kan van afstand niet uithalen omdat de aanname niet goed is. Dan gaat Buizer wat wild in bij Martens en wordt er daarna een overtreding gemaakt door Hadouwier. En dat levert dan aanzettenvrije trap op. Bovendien is er een blessure waardoor Nak kan constateren dat deze eerste aanzet tot een aanval is mislukt. In de eerste minuten van de tweede helft. Ja, Nak dat dus zo graag een feestje wil vieren, 100 jaar bestaat de club. 19 september 1912, 19 september 2012. Er is een borstbeeld van uh, Rad Verleg onthuld eerder deze week. en Iedereen is vrolijk, iedereen is blij. Maar het zou zo prettig zijn als NAC ook een keer uh, lekker aan voetbal toekomt dit seizoen. Want dat lukt maar niet en dat lukt maar niet. Elterdoor nu met de aanname wordt gehinderd door Luiks, Waardoor Nak overneemt. Lange bal naar voren gespeeld. In de hoop dat hij daar dan goed valt. Daar gaat uh, uiteindelijk Schalker wel achteraan. Maar trapt viergever de bal weg. En dat levert Nak dan een ingooi op. Zo begint de tweede helft rustig. En staat het nog altijd 1-0 voor AZ in Breda. Kijk voor mij de ruststander bij de hockeycompetitie. Mannen, Oranje, zwart schaarweide 1-1. Den Bosch, Bloemendaal 1-3. Pinoquet, SJC 3-0. Rotterdam, Laren 0-0. Voordaan HGC. 1 -1. En Tim Steens kijkt naar Kampong Amsterdam. Rustland was daar 4-2, Tim. Ja, we zijn drie minuten bezig in de tweede helft. En wat een geweldige eerste helft hebben we gezien. Echt een genot om naar te kijken, echt waar. En met name dan uh, de spelers van Kampong. En met, en met name Sander de Wijn. Want speelt hij een fantastische wedstrijd. Hij speelt laatste man bij Kampong. Maar hij, speelt, uh, zeg maar, hij is evenveel uh, in de cirkel van de tegenstander te vinden... als in zijn eigen cirkel. Geweldige speler. En ook natuurlijk uh, de aanwinst Robert Kemperman. Die speelt ook een goede wedstrijd. En nu weer een aanval van Kampong. Goede actie van Roderick Weus. Vakantie daar, maar een goede redding van Dirk van Essen in het doel van, uh, van Amsterdam, wou ik zeggen. Maar er is een... Roderick was de kippen bij om te scoren. En hij brengt de stand op 5-2 voor Kampong. En de landskampioen Amsterdam heeft het moeilijk. We gaan weer even naar Ronald van Dam, de Grand Prix Formule 1 van Singapore. Ja, het incident tussen uh, Michael Schumacher en jean éric Vernier wordt na de race uh, bekeken door de wedstrijdleiding. Maar in mijn optiek was het Schumacher die zich totaal verkeek op de situatie voor hem. Want het was Vernier die de aanval inzette bij Perez en uh, moest remmen. Ja, en Schumacher had dat veel te laat in de gaten en reed vol achterop Vernier. Uh, misschien wordt het toch langzamerhand wel eens tijd voor het definitieve pensioen van Michael Schumacher. Uh, het zal Tom van het Hek als muziek in de oren klinken, denk ik. Hoe is de stand van zaken? We hebben 47 van de 61 ronden gehad. We racen weer. De safety car is weg. Vettel aan de leiding met een seconde of twee voorsprong op Jensen Button in de McLaren. Vettel in de Red Bull. Alonso op de derde plaats. Maar die wordt uh, belaagd door Paul Di Resta. Die een fantastische race rijdt in de Force India. Dan Rosberg in de Mercedes op de vijfde plaats. Voor Romain Grosjean en Kimi Raikkonen. De twee Lotussen. En dan Massa inmiddels naar de achterplaats. plaats. En Massa die is uh, ja, alsof de duivel hem op de hielen zit. Rijdt op de zachtste van de twee rubberstavenstellingen. Maar hij heeft net al Senna ingerekend. Uh, en pakt er nu ook Ricciardo. Kortom, die is uh, lekker bezig. Moet ook wat reclame voor zichzelf maken. Want uh, zijn contract bij Ferrari loopt af. En ik denk niet dat hij daar volgend jaar terugkeert. We gaan dus uh, de 61 ronde niet halen. Ik denk dat we zo'n twintig minuutjes nog te gaan hebben hier in uh, het kunstlicht van Singapore. En dan weten we wie deze grote prijs de veertiende van het seizoen gaat winnen. Maar het papieren voor Sebastian Vettel zijn goed. Maar ja, het is flint te dun. Hè? Vraag maar Lewis Hamilton. Die lag ook aan de leiding. Uitvallen met een technisch probleem behoort altijd in deze sport tot de mogelijkheden. Bij de streekderby in Engeland tussen Liverpool en Manchester United staat het inmiddels 1-1. Net na de rust maakte Gerard de 1-0 voor Liverpool. En meteen daarna de gelijkmaker voor Manchester United door Rafael.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 Rich. Ja, Uit Nieuw-Zeeland, the babysitter circus and everything is gonna be alright. We gaan eens dus even bij Twente, Heerenveen. Twente, wat zo goede, zaken kan doen Frank Villa dit weekend. Ja, voor de zesde keer op rij winnen, dat uh, zou bijna een unicum zijn. Voor het uh, eerst en voor het laatst gebeurde dat in uh, 1968 voor FC Twente. En dan neem je zes punten afstand bijvoorbeeld van Ajax... met het treffen onderling in Amsterdam volgende week... Uh, als volgende station in de Eredivisie voor FC Twente. Maar ja, eerst een doelpunt maken tegen Heerenveen. Want je kunt wel leuk veel de ballen hebben... en je kunt wel af en toe een kans creëren met de nadruk op af en toe... Maar uh, uh, dan moet je hem er wel inschieten als je dan die enkele keer een kans krijgt. Nu Tadic aan de rechterkant. Steekballetje proberen en dan valt die bal dan eindelijk. Een keer goed. Penalty wordt er gegeven. Gutierrez over de voet van Kruiswijk heen. En dan ben ik wel benieuwd of het inderdaad een penalty is. Kuzubiuk wijst gedecideerd naar de stip. En is het Kruiswijk of was het zomer? Hoe dan ook, Gutierrez uh, ligt op de grond. En uh, het is inderdaad zomer en het uh, been... Blijft staan en Gutierrez gaat er vol overheen. Ja, Guzubiuk kan niet anders dan daar een penalty voor geven. Een buitenkansje dus voor Twente. Om op 1-0 te komen. Tadic gaat de bal neerleggen. De Servier op... De bal op 11 meter. Hij moet het vonnis gaan vellen. Noordveld op zijn doellijn. Iedereen al keurig weggezet. Kuzebjuk hoeft alleen nog maar even te fluiten. En dan kan Tadic met zijn aanloop beginnen. Een buitenkansje dus. Na een klein uur voetballen voor Twente. Tadic foutloos. Geen probleem. Hij gaat naar vak P. Het feestje vieren. Twente komt op 1-0. Laat duidelijk zijn dat het verdiend is. Hoewel Heerenveen de tactiek tot nu toe prima werkte. Maar... Uh... Ja, Twente heeft de kansen gehad en uiteindelijk vanaf 11 meter mag het natuurlijk niet misgaan. Tadic voor zijn derde treffer van dit seizoen. Dit was de makkelijkste van allemaal vanaf 11 meter. En Heerenveen met vijf verdedigers gestart. Twee controlerende middenvelders daarvoor en dan die drie jongens voorop. Uh, Jurisic met Bogasson. en Tanane die het dan voorin maar moeten uitzoeken... bij die spaarzame gelegenheden die ze hebben gekregen. En uh, dat ging tot nu toe allemaal heel aardig. Benieuwd of dat nu verandert, die uh, behoedzame tactiek van Heerenveen. Nu Twente op voorsprong is gekomen na een klein uur voetbal in Enschede. 1-0 dankzij de goal van Tadic. Kampong was goed bezig tegen Amsterdam. Tim Steens. <laughs> ja, ze zijn er steeds goed bezig. Want het is inmiddels 6-2 geworden voor de ploeg uit Utrecht. Het was Robert Kemperman, een van de nieuwe aanwinsten van de ploeg uit Utrecht. Terecht. Hij scoorde met een fantastische backhand vanaf de kop van de cirkel. En liet keeper Derk van Essen volkomen kansloos. 6-2 voor Kampong. De landskampioen krijgt een pak slaag hier. En dan gaan we weer naar NAC tegen AZ. NAC wil graag hier, Maar kunnen ze, kunnen ze iets? Nou, ze proberen het in ieder geval op kracht en inzet. Dat is de enige echte kwaliteit die ze hebben. 57e minuut. 1-0 voor AZ. We hebben wel kansen gezien hoor, voor NAC. Een schot van Hooi, Na een vrij trap van Buis. Paniek. Achterin bij AZ toen en Buiskant dat wellicht opnieuw veroorzaken. Nu als er een nieuwe vrijtrap komt, nu grijpt AZ beter in. Via Elm die wegkopt, waar zojuist Esteban ernaast zat en de bal van de doellijn weggetrapt moest worden. Zo is het nakwel dat aanvalt. Maar dan nog een koppel van Koedelje. die werd gepakt door Esteban. En AZ laat zich nu toch terugdrukken. En dat is een verrassende ontwikkeling in deze wedstrijd. Want AZ was zeker in de eerste helft veel en veel beter. En uh, lijkt nu te loeren, maar kan me niet voorstellen dat dat het plan is van de mannen van Verbeek. Want uh, dat is normaal gesproken niet zijn spelopvatting. Lijkt te loeren op een tegenstoot als Nak een keer een fout maakt. Nu de lange bal van de rechtsback van AZ. Marcel is naar voren. Maar die bal wordt eventjes tegengehouden door Hooy En dus mag AZ gooien aan de rechterkant van het veld. Daar wordt Elterdoor bereikt. Elterdoor sterk aan de bal. Maar laat zich nu toch wegzetten. Ook hij kan zijn stempel niet echt drukken. Hij heeft één grote kans gehad die hij heeft gemist omdat Ten Rouwelaar goed redde. Maar dat was al in de openingsfase van de wedstrijd. En daarna hebben we de topscorer van AZ. nog niet al te veel gezien. Vorige week zo goed: drie goals en een assist. Maar vandaag is het nog wachten op zijn echte moment. Op zijn uh, echte kans om weer een doelpunt te maken. Nadat hij de eerste dus heeft laten liggen eerder in de, de wedstrijd. Balbezit voor Ten Rouwelaar. In het strafschopgebied van Nak. loopt hij de bal op, het publiek laat zich horen. De bieside van de nak. Die steun is nodig als Ten daar om zich heen kijkt. En uh, de bal maar weer eens voor zich uitrolt. Met nog ruim een half uur te gaan. De bal naar de linkerkant van het veld gespeeld. Waar er wel wat ruimte ligt voor andere Leugers. Maar Leugers speelt de bal dan achter Hooi. En ja, die kijken elkaar dan aan. Van ja, dit was niet de bedoeling. Nee, het is wel vaker niet de bedoeling wat er bij Nak gebeurt. En zo wordt de bal dus gemakkelijk teruggegeven aan AZ. Maar AZ doet eigenlijk precies hetzelfde. Ramt die bal nu maar gewoon weer wild naar voren. Het niveau van deze wedstrijd zakt meer en meer weg. Maar AZ staat nog wel altijd op voorsprong. Martens nu doet het eindelijk wel goed. Geeft de bal terug op Gorter. Gorter terug op bekend terrein. Startte zijn profcarrière natuurlijk bij Nak. Maar werd in de zomer overgenomen door AZ. En Gorter doet wat Nak eigenlijk al de hele wedstrijd doet. Geeft de bal aan Martens en Martens schiet hem dan weer over de zijlijn. Ja, het is op dit moment eigenlijk gewoon om tranen van in je ogen te krijgen. Zo beroerd van beide kanten. Nog een half uur. Laten we alleen maar hopen dat het beter gaat worden. AZ wel aan de leiding. 1-0 door Maher. Gerard de Groot doet er een half jaar over, Tim steeds, maar bij jou vallen ze maar. Hè? <laughs> het is ongelofelijk. Al tien goals, want het is inmiddels 7-3 voor Kampong geworden. Het werd 6-3 door Mirko Pruiser. Hij pikte de rebound op van keeper David Hart. De eerste international in het doel van Amsterdam. En daarna was het q Kaspers met een geweldige uithaal vanaf de rand van de cirkel. Hij schoot de bal in de kruising achter Van Essen en zo is het 7-3 voor Kampong. Maar we hebben nog 20 minuten te gaan, dus er komen er wel wat treffers bij, denk ik. Korfbal, goed. Uh, we gaan weer eens verder met het uh, wielrennen, het WK. Laten de echte favorieten zich al van, van, van tevoren zien, uh, Gio? Nou, er zijn er een paar die zich wel van voren laten zien. Robert Geesink, de kopman van de Nederlandse ploeg. Samen met Nicky Terpstra. Hij zit in die kopgroep. Die inmiddels is geslonken tot 24 man. Er zijn een paar mindere goden overboord gegaan. Boets, Beppu, Ferrari, Mesgetch. Die zijn er allemaal uitgegaan. De grote mannen die kunnen het nog wel bolwerken. Geesink zit daar mooi midden in die groep. Albacini zien we daar ook voorbij rijden. En natuurlijk Winner Anacona. Die Colombiaan die zo'n geweldige Vuelta reed. Ik kijk nu ook naar een van de Amerikanen. ...die daar mee rijden. House, eerstejaars professional, doet het erg goed in dit wereldkampioenschap. Rijdt sowieso wel een prima seizoen. Kom ik meteen bij een van de Amerikanen die misschien wel kopman was... ...Taylor Finney. Hij werd tweede op de tijdrit. Vijf seconden ruim was het verschil tussen hem en Tony Martin... ...de winnaar van de tijdrit hier op het wereldkampioenschap in Valkenburg. Hij is eruit, hij is afgestapt. Kwam bij een valpartijtje terecht op de Kouwberg. Had materiaalproblemen, kon niet meer goed wegkomen en besloot de koers te eindigen... Ook Matty Breschel bij Rabobank rijdt. Die gaat volgend jaar weer voor Saxobank Bank rijden. Hij rijdt hier voor de Deense ploeg. Ook hij zit niet meer in koers. En zo gaat de een na de ander uit koers. Nadat we Wiggins, Cavendish en Froome ook al uit de wedstrijd zagen verdwijnen. Het verschil tussen de kopgroep en het peloton blijft trouwens klein hoor. 42 seconden was de laatste meting. En dat komt allemaal door het werk van met name de Belgen. Maar inmiddels hebben ook de Duitsers zich aan kop van het peloton genesteld. Johannes Vrolinger zagen we daar. Rijen Simon Geske, Zij proberen het gat kleiner te maken. Wie weet, misschien gokken ze wel op de sprintsnelheid van Degen Kolp, De man die in de Vuelta vijf etappes won. John Degen Kolp. Maar dan moet hij wel die Kouberg over. Zeker in die laatste ronde als het tempo verschroeiend zal zijn. De kopgroep begint op dit moment aan de Kouberg. De twee Nederlanders zitten mooi midden in de kopgroep. Ze komen zo meteen door en dat is het nog. Vier rondjes over dit circuit. Twente eindelijk op voorsprong tegen Heerenveen. Verandert dat het spelbeeld, Frank Wielert? Ja, dat verwacht je wel een beetje. Maar Twente blijft gewoon het meest in balbezit. En probeert nu Heerenveen een beetje van de achterste linies weg te lokken. Een beetje bij het eigen strafschop vandaan weg te lokken. Maar Heerenveen wil daar nog niet in meegaan. Dus hij is het spelbeeld niet heel erg veranderd. Wel één speler veranderd. Want Tanaan is er juist naar de kant gegaan. De jonge Fazli voor hem in de plaats gekomen in de aanval. Ook dat verandert niet zo gek veel. Aanvallen voor een aanvaller. En nu dus Twente weer met een volgende poging om een voorzet voor de goal te krijgen. Rosales stuit daar opnieuw op. Raitala zoals al zo vaak zijn voorzetten stuiten op die Finse linksback bij Heerenveen. Opnieuw een hoekschop. Voor Twente. Taric daar vanaf de rechterkant nemend. met uh, zijn linkerbeen die bal laten indraaien. En eens kijken of uh, Twente daar opnieuw gevaarlijk uit kan worden. Na meer dan een uur voetballen, dus in die 1-0 voorsprong voor Twente. Daar komt die bal voor de goal. En uh, Wischerof raakt hem wel aan met de buitenkant van zijn voet. Nordveld stond dan met één vuiste bal over de zijlijn. Zo blijft Twente in ieder geval in balbezit. Maar echt gevaarlijk werd het niet, die uh, hoekschop van Taric. Waar uh, Wiskorov maar ten nauwe nood nog een voetje tegen aankreeg. Braafheid mag gaan ingooien. Halverwege de helft van Heerenveen. En uh, doet dat even terug naar uh, Brahma. Die wat moeite heeft met de controle over de bal vandaag. Veel balverlies geleden. Maar ook al een paar aardige passes uitgedeeld. Dit is er een van. Een hele aardige richting uh, Tadic. Nu het uh, duel aangaan met uh, uh, Rijtala. Rijtala blijft goed naar de bal kijken. Trapt niet in de bewegingen van Tadic die uh, daar maar mee ophoudt. Al die bewegingen maken de bal even teruglegt naar Rosales. Die weet niets anders te bedenken dan de bal weer teruggeven aan de Servië. Daar komt de voorzet bij de eerste paal. En uh, Castanjos komt daar goed achter Zomer vandaan. Maar Zomer blijft ook naar de bal kijken. Trapt de bal dan weg richting Bogasson. Maar die is de bal alweer kwijt. 66 minuten zijn we onderweg in Enschede. En Twente leidt 1-0. Nak AZ. Wordt het een beetje verneiniger, Jeroen? Nee. Oh, nee, <laughs> nee, nee. Nee. Nee, Ik dacht een beetje... Ik zou het graag uh, een volmondig ja willen zeggen. Maar uh, het is gewoon geen aantrekkelijke wedstrijd om, uh, om naar te kijken. Twan, er gebeurt heel weinig. AZ probeert nu wel wat terug te doen. Berends schoot ze juist voorlangs en daarna zagen we een schot van Elm recht op Ten Rouwelaar af en eh, Nak ja, schiet nu van afstand ook weer zo'n schot recht op de doelman af van Hooy, waar Esteban geen problemen mee heeft. Ja, je zit er echt op te wachten tot deze wedstrijd een klein beetje tot ja, ontploffing komt. Want als het op deze manier richting het einde kabbelt, dan worden het nog 25 hele lange minuten. En dus gaat Karelse ingrijpen aan de kant van NAC als eerst AZ nog in de aanval is. Met Elm, die de bal aan Martens geeft. Martens dat af op Eltendoor. Die komt niet aan schieten toe. Maar Hutzekluts komt de bal dan bijna bij Eltendoor terug. Uiteindelijk Elm, die op het middenveld AZ probeert terug te helpen aan balbezit. Dat lukt niet, omdat hij een overtreding maakt. Er gaat gewisseld worden bij NAC. En eigenlijk is er maar één man die deze wedstrijd wat nieuw leven in kan gaan blazen. En dat is Enter die die heeft heel veel last van een teen maar gaat nu toch door de pijn heen bijten en dat betekent dat Hadewier naar de kant gaat die heeft een tik op zijn hoofd gehad heeft daar iets te veel last van er komt nog een wissel aan bij Nak waar Beek gaat komen en Leugers naar de kant gaat nou dan moet Lurling het maar gaan doen bij Nak deze feestelijke middag, die tot nu toe niet feestelijk verloopt, staat 1-0 voor AZ door de goal van Maher. En de oude Rot-Leurling, altijd goed voor heel veel inzet, altijd goed voor beleving. Hij heeft nu 25 minuten de tijd om de boel op gang te brengen. En dat zou wellicht eens kunnen gaan lukken, want AZ zit in de tweede helft toch ook niet heel lekker in zijn vel. Staat al op voorsprong door de goal van Maher, 0-1. We gaan naar Ronald van Dam, Formule 1. Gio. Of gaan we eerst naar Gio bij het wielrennen? Gio. Ja, grote valpartij daar, zo'n beetje midden in het peloton. En de kopgroep die nu door de finishlijn komt met nog... Drie rondjes te rijden. Zeven ronden hebben ze hier afgelegd op het parcours. Maar ja, dan zie je ook wel dat het peloton erg dichtbij is. Kijk ja, wie erbij staan. Het zijn niet de allergrootste namen die erbij liggen. Maar er waren wel renners, ook Nederlanders, die daar opgehouden werden. Die in dat die melee daar zaten en niet goed weg konden komen. Ja, Duarte zie ik daarbij staan. Een van de Colombianen. Is er nog een andere Colombian. Rubiano. Ja, het zijn niet de grote mannen. Het is niet inderdaad Enau of Oeran die daarbij staan. Staat. Maar ze staan wel behoorlijk uh, geparkeerd op de top zo beetje van de Kouwberg... waar die valpartij uh, gebeurd is. En dan uh, trekt het peloton stevig door. En dan ben ik benieuwd naar die achterstand uh, van het peloton. We hebben nog maar 17 man op kop. Er zijn er een paar vanaf. Izaïtsev, Scheer, Smukulis en Cataldo. Die hebben moeten lossen. En dan uh, hebben we Enau die als eerste van het peloton doorkomt. 48 seconden daarachter. Maar we gaan snel naar Breda. Jum. Feest in Breda, want het is 1-1 geworden. Het doelpunt is van oud AZ. Kees Luiks notabene. Een hoekschop van de rechterkant ingedraaid. AZ krijgt de bal weer niet weg. Het is niet de eerste keer dat dat gebeurt bij een stilstaand moment. En dan is het uiteindelijk nadat eerst een kopbal van Bottegine nog niet ingaat. Luiks daar met de punt van de teen krijgt hij de bal over de doellijn. Via de binnenkant van de paal. En het werken van Nakru nu beloont. Nak speelt niet goed, maar AZ doet dat ook niet. Maar Nack scoort nu wel. 1-1. En nu moet het losgaan in het laatste deel van deze wedstrijd. Eindelijk gebeurt er iets in de tweede helft. 1-1 dus daar in Breda. Bij FC Twente tegen Veen staat het 1-0 door een goal van Tadic. En eerder vanmiddag eindigde de ADO Den Haag tegen Ajax in 1-1. We maken ons op voor de half vijf wedstrijd in Eindhoven tussen PSV en Feyenoord. Integraal te volgen hier bij de Lijn. En bij Liverpool tegen Manchester United in de Premier League staat het ook nog altijd 1-1. En we volgen natuurlijk ook het WK-wielrennen wat zijn apotheose gaat beleven. Nog een aantal ronden op de Kouwberg en de ontknoping van de Formule 1-race in Singapore. nog NOS langs de lijn op 1. Het boerengehucht Barlow in de Achterhoek. Een dorp dat zwijgt.